Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De verdachten van de grote sieradenroof op kunstbeurs TVAV in Maastricht vorig jaar komen uit de Balkan. De politie heeft ze in de smiezen. Een van de sieraden is ook teruggevonden. Een groep mannen sloeg op de beurs vitrines met hele dure juwelen kapot. Kom ja, mensen werden met wapens op afstand gehouden door de dieven. Het duurste stuk dat mee werd gerist was een gele diamant van 27 miljoen. Voor de gouden tip ligt een half miljoen klaar. KLM sleept de staat voor de rechter. Ze zijn het niet eens met de krimp van Schiphol. Omdat er te veel herrie is en het milieu vervuild raakt, moet het vliegveld flink krimpen in 2024, hoort mijn collega Lisa Schallenberg. KLM voert de meerderheid van de vluchten uit op Schiphol. Dus het belang voor hen is ook heel erg groot om dat niet door te laten gaan. Nou, met praten kwamen ze er niet, dus doen ze het nu zo via de rechter met steun van andere luchtvaartmaatschappijen. De bedrijven zeggen dat er ook iets te doen is aan de herrie en de vervuiling zonder vluchten te schrappen. In Brabant is vanochtend een jonge wolf doodgereden. Het dier werd gevonden in de middenberm van de A2 bij Vught. Het is niet voor het eerst dit jaar dat een jonge wolf wordt doodgereden. In deze tijd zijn veel jonge wolven op zoek naar een territorium. Ze doorkruisen daarbij het land en steken grote wegen over. En er mogen meer grijze koppies het stemhokje in dan jonge koppies. Blijkt uit cijfers van het CBS. Ons land vergrijst en een derde van de kiezers voor de Provinciale Staten is 65 plus. Dat is het dubbele van 20 jaar geleden. En dat kan gevolgen hebben voor partijen. Jonge mensen stemmen vaker op bijvoorbeeld Denk, Volt en GroenLinks. En ouderen vaker op CDA, PVDA en 50 plus. Verslaggever Wilco Boom. Dat er nu veel meer 65-plussen zijn dan 20 jaar geleden... kan dus een voordeel zijn voor partijen met een vergrijsde aanhang. Maar het hoeft niet, want jongeren kleurden bij de Tweede Kamerverkiezingen... vol op bolletjes rood. Toen ging 80% van de jongeren stemmen. Een hoge opkomst. Maar bij de gemeenteraadsverkiezingen een jaar later... was de opkomst onder jongeren juist weer laag. Dus of de groei van het aantal ouderen echt verschil gaat maken... hangt mede af van de vraag wie er naar de stembus gaat op 15 maart. Ja, want die verkiezingen die zijn op 15 maart. Het weer, de zon schijnt, maar soms zitten er wat wolken voor. Een graadje of negen op dit moment. Morgenochtend valt er wat regen. S'middags droogt het weer op. Het blijft wel bewolkt en het wordt een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een paar korte files in Noord-Holland... vooral problemen op de A27, Utrecht richting Almere. Daarbij huizen is namelijk een vrachtwagen gekanteld. De ook is dicht. Omrijden kan via de A1 en de A6... maar hou wel rekening met 20 minuten vertraging...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 Met nu, de muziekboulevard. All I know is everything is not as it's old. But the more I grow, the less I know. the moon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 Zeg als ik terug denk aan ons twee, als ik terug ga in de tijd. ach we waren altijd samen, maar we raakten elkaar kwijt, had ik harde moeten vechten was het tegenin heeft geen zin. Het gaat zoals het gaat. Nog wil ik zo graag weten hoe het is als jij weer voor me staat. Jij en is nog een keer samen tegenweten weten niet niet om lang te laten duren, niet omdat ik je vermin, maar om even weer Terrekom. Oh, ik wil zo lang vermengen.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 free sail away across the sea without crew or company Someday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 Missing is you Pick up the phone And won't you come home Die ringen op mijn stuur zijn elke waard. Want iedere avond als ik in stad, Geef mijn navigatie automatisch jouw adres aan Dus nu ben ik onderweg ik Kan niet wachten tot je zegt Nee, door als je dag vandaag Ik wacht al kilometers lang op haar Liefd, ik ben op de terugweg, Want je weet dat ik bij jou alleen maar rust heb Dus waar je dan ook bent, maakt niet uit Oh, ik kom Hoe moet ik heel de wereld aflopen te voeten in je favoriete hoodie die nog naar je ruikt? Oh,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 Oh, ik kom naar huis, want ik vind altijd wel een goed. Al moet ik heel de wereld afbloot te voeten. In je favoriet doet die die nog naar je raakt. Oh, ik kom Yeah.